Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een groot aantal kranten verschijnt vandaag niet als gevolg van een grote computerstoring. Zeven regionale dagbladen van uitgeverij Wegener zijn erdoor getroffen. De storing zit bij automatiseringsbedrijf Getronics en ontstond aan het begin van de avond als gevolg van kortsluiting. De kranten konden de opgemaakte pagina's daardoor niet naar de drukpersen sturen. Van de dagbladen van Wegener Nieuwsmedia zijn alleen Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad nog met een noodeditie gekomen. Ook de gratis krant De Pers verschijnt wel. Volgens de kranten hebben ook andere bedrijven die gebruik maken van de diensten van Getronics hinder van de storing. De omvang van het probleem is nog niet duidelijk. In Azië zijn de beurzen met flinke verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5 lager. De Chinese Hang Seng en de beurzen in Sydney en Taipei zelfs meer dan 4 procent. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS daardoor ook al flink in de min. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4 procent, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3 procent lager. De zorgen onder beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. Drie VN-militairen zijn omgekomen nadat Soudaan geen toestemming gaf om de gewonde mannen per helikopter af te voeren. In het grensgebied tussen Soudaan en Zuid-Soedan raakten de drie Ethiopische militairen zwaargewond toen ze op een landmijn reden... De VN wilde de drie met een helikopter naar een ziekenhuis brengen, maar Soedan gaf geen toestemming en dreigde zelfs het toestel neer te halen. De Verenigde Naties onderhandelden bijna drie uur lang over een medisch transport, maar zonder succes. De militairen stierven aan hun verwondingen. In het grensgebied tussen Soedan en Zuid-Soedan zijn ruim 4000 VN-militairen op vredesmissie. Het geweld tussen de twee landen is de laatste weken toegenomen, omdat ze het maar niet eens kunnen worden over de verdeling van olieinkomsten, de staatsschuld en de grenzen. Vorige maand werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Het weer, eerst nog af en toe wat regen, in de middag ook wat zon, het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ik zit te lezen over suiker... Ik was altijd al wel heel geïnteresseerd door in suiker, maar wat ik nu toch wil lees: raffineren is de suikerstroop met geactiveerde kool, beter bekend als norit, van de bruine kleurstof ontdoen. Een suikerklontje bevat meer suiker bij een zware persing. De korrels lijken dus fijner. Persen kost geld, dus minder persen is een goedkopere klont. Een geldkwestie net als bij de haring. Ja, kijk, en in dat geval is het ook logisch dat zo'n wat minder goed geperst klontje. Meer um, uh, ja, van, de, van de van het lekkere, hoe heet dat nou, wat bovenop de koffie drijft crème meer een beetje zo absorbeert dan de hele zwaar op elkaar gepakte suiker, denk ik zomaar. Verder komt ook binnen via de mail uh, die slechtslapende dame moet haar uh, horoscoopdiagram laten maken. Hoe en waar staat de maan en uh, waar is ze, en is ze geboren op of nabij de nieuwe maan? En misschien komt daaruit dat ze beter niet met de voeten naar het zuiden kan liggen. Soms geeft een stuk ijzer aan het eind onder het matras ook lucht. Nou, wil, dat is nog eens een goede tip, oh, een stuk ijzer onder de matras. Nou, een hoop mail komt er binnen via nachtzuster, apenstaartjeomroepmax.nl... maar ook via www.nachtzuster.net. En dat laatste adres dat kun je ook gebruiken om te chatten tijdens dit programma. www.nachtzuster.net. Je kunt twitteren via apenstaartje-nachtzuster... en je kunt um, uh, natuurlijk bellen naar 0800-1121. En bel vooral als je verstand hebt van mode en modeshows. Want Kitty wil nog steeds graag weten waarom mannequins zo raar lopen op de catwalk. Um, even kijken ja, de karakter- en aanlegtest bij een puppy van 7 weken ik heb net Marielle erover gesproken ik weet niet of er nog iets over te melden valt maar mocht je dat vinden bel dan nog even naar 0800-1121 tips voor Wil die bij volle maan niet kan slapen kunnen ook nog steeds naar 0800-1121 en uh, ja, de vraag van Robin over de zoetstof in de zure haring is volgens mij wel beantwoord. Ria wil graag weten waarom Einstein met de tong uit de mond op foto's staat afgebeeld. En die vraag van Robin, ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, suiker fascineert me gewoon. Dus als jij nog een uh, idee hebt waarom een goedkoop... Klontje suiker, het laagje crème van de Senseo koffie verwijdert en een duurder klontje suiker dat niet doet. 0800 1121. Sugar. Ja, dat was uh, Sugar Sugar. Dat is dan ook nog eens een uh, toepasselijk plaatje van de Archies. Nou, uh, ik krijg ook nog binnen dat er uh, iets gebruikt moet. Zetmeel wordt gebruikt bij goedkope suikerklontjes... om de uh, suikerklontjes uh, niet vochtig te laten worden. En dat zou dan weer kloppen als ze niet zo heel erg op elkaar geperst zijn. Dan kan er makkelijke vocht bij komen. En dan is het natuurlijk uh, allemaal niet te bewaren, die suikerklontjes. Goh, wat is, kan er nog een hoop verschillen in suikerklontjes? Dat wist ik dan weer niet. Ik wil nog steeds heel graag een antwoord op de vraag... waarom uh, mannequins zo raar lopen op de catwalk. Dus als je daar een beetje verstand van hebt, bel dan even naar 0800-1121. Ook uh, slaaptips voor Wil zijn nog van harte welkom. En als je meer weet over Einstein met de tong uit de mond op de foto... wat is dat voor foto, waarom staat hij zo afgebeeld... dan kun je ook altijd nog even bellen. En je kunt bellen naar 0800 1121 als je de oplossing weet van de crypto. En de crypto van deze week is Beeldrebus. Beeldrebus. En de oplossing moet bestaan uit 18 letters. Je kunt hem doorgeven via 0800 1121. En dan moet je dus even doorgeven dat de oplossing van de crypto volgens jou is. Puntje, puntje, puntje. puntje. En de opgave is dus beeldrebers. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wie ik nog aan de telefoon krijg... het komend uur met die oplossing. In ieder geval heeft uh, Hans uit Dinteloord gebeld... om te vertellen dat daar de grootste suikerfabriek van Europa staat. Maar ik doe net alsof ik dat niet weet... want Dinteloord is volgens mij echt heel veel weg voor mij. Maar ik ga mijn topografische kennis eventjes oppoetsen deze week... en eens kijken wanneer ik een bezoekje aan de suikerfabriek kan gaan doen. Felix? Ja, goedemorgen. Hallo. Hoe gaat het? Waarom ben je wakker om negen uh, minuten over vijf? Ik ben aan het werken. Echt waar? Ja. Wat moet er gebeuren dan om negen uh, minuten over vijf? Er moet een uh, volle bak met boodschappen naar een supermarkt gebracht worden. Ach, zitten er suikerklontjes bij? Vast wel. <laughs> ja, nou dan, uh, dan weten we in ieder geval dat die goed aankomen vannacht. Dat uh, gaan we wel vanuit, ja. En waar bel je over? Over dat bakpapier eigenlijk. Oh, mooi. Ja. Nou ja, ik heb niet superveel verstand ervan. Maar ik vermoed dat het ingevet is of wat anders. Want ik gebruikte het vroeger wel meermaals om pizza te pakken. Ja. Maar als je een aantal keer gebruikt, dan verbrandt het wel degelijk. Oh. Oh, dat is het misschien. Dus ik denk dat het gewoon ingevet is of zo. En dat dat het beschermt. Ja, dat denken wij ook, Evert en ik. Maar we willen graag weten waarmee. Met vet dus, denk jij. Ja, het voelt ook altijd wat vet aan. Ja, hè? He? Ja. En het bakt ook niet aan, dus ja. Dat zal de clue zijn gewoon. Dat is, dat is het Normaal van tevoren voor ja, je inboteren. Ja, een van botert hij er ook altijd tegenaan. maar ook niet. Ja. Ja. Als dus, uh, is meermaals gebruikt, dan verbrandt het wel degelijk. Nou ja, dan zal het dat wel gewoon zijn, hè? Ja, dat denk ik dan ook, ja. Hmm. Nou, dat, uh, dat klinkt uh, heel logisch. Ik hoor gewoon aan jou dat je denkt van... ja, joh, je hebt het er nu al drie uur over. Ik ga nu wel gewoon bellen, want dan kun je erover ophouden. Nou ja, zoiets maar. Ja, die dan... suiker trouwens, ja. dat is ook wel een mooi, plausibel verhaal. Ja, dat is als mooi bedacht. Meestal... Nou, ik heb ervaring met rietsuiker, dat is nog groffer. En dat zakt inderdaad al de, uh, de klot naar beneden toe. En dat lost heel slecht op. Ja. Maar... Riet... Ik weet, ik vind, voor mij klopt het wel. Ik meen dat het al vroeger al zoiets als onderzocht met uh, dat espresso inderdaad. De schuimlaagjes en daar bepaalde suikerklontjes die je erop legde. Nee, maar wacht even. Daar... Dit... Ja, ho, ho, ho. Je gaat me niet vertellen, Felix, dat er gewoon twee mensen in Nederland zijn... die experimenteren met verschillende soorten suikerklontjes... om te kijken wat het effect is op het laagje op de koffie. Nou, ik heb niet erg geëxperimenteerd, maar er is vroeger wel onderzocht. Dat weet ik dan wel, voor espresso in de koffie. Ja. En die hebben ook altijd een schuimlaag. Ja. En er was inderdaad bepaalde bepaalde suikerklontje, die zakten zo door de schuimlaag heen. En als je een ander suikerklontje zou, die bleven er eerst alleen op liggen... en dan zakten langzaam naar beneden toe. Het is toch ook wat, hè? Dat is alles. Ik heb onderzocht, dat weet ik. Het is niet te geloven. Nou, ik ga me echt in de suiker verdiepen. En trouwens, halfweg ligt in de buurt van Hoofdorf. Ja, dat heb ik inmiddels doorgekregen, ergens uh, tussen Amsterdam en Haarlem. Maar weet je toevallig ook waar Dinteloord ligt? Ja, dat is ik mijn stratenboeken moeten pakken. Ja, dat is ook, ook weer zo wat. Geweest. Ja, maar ik, ik krijg ondertussen via de chat dat het 186 kilometer is. Oh, is een dus, mooi eentje rijden, toch? Dat is voor mij best wel een eentje rijden, ja. Ik weet niet waarmee, waarmee je je verplaatst. Als je mijn brommobiel doet, dan ben je helemaal onderweg. Daar ben ik best lang zoet. En als ik ga ja. lopen ook. Ja. Ik, uh, ik denk er nog even over na. Volgende keer doen. Toch bedankt. Ah, Oké, okay. werkt hè. Dag Felix. Hoi. Hoi. Uh, Henny? Hallo. Hallo. Hallo. Wat kan is ik voor je een betekenen? Opvoed? Ach, jij kan iets voor mij betekenen. Ja. <laughs> Uh, uh, van wat Einstein, uh, met die tong. Ja. Kijk, uh, ja, zelf doe ik het ook. Uh, als je heel geconcentreerd, geconcentreerd ergens mee bezig bent, <laughs> dan, dan steekt je je tong wel eens uit. Uh, mijn zoon doet dat, die uh, hebt dat heel erg. En, uh, oh. uh, het is een soort non-verbale communicatie van stoor mij niet, weet je wel. Tenminste, zo hebben ze het mij wel eens een keer uitgelegd. Als je ergens uh, geconcentreerd, geconcentreerd mee bezig bent, kijk en Einstein is natuurlijk ook een denker, dus uh, ik denk uh, als je ergens geconcentreerd mee bezig bent, dan, uh, je moet er maar eens letten, mensen doen het vaker, dan steek je ze de tong uit en dat schijnt dan een soort uh, non-verbale communicatie te zijn van stoor mij niet. Nou, uh, ik probeer het Nee, ja, je moet, nee, niet helemaal. Nee, ik moet, je moet je eerst concentreren zeker. Ja, nee, je moet, ja, maar je moet niet. Kijk, ze steken niet helemaal uh, de tong eruit zo. Het uh, is net dat puntje van de tong die je, die je dan heel vaak ziet. Mijn, oh ja. vader, mijn ja. vader die had, als ik, uh, tenminste, als hij ergens uh, uh, geconcentreerd mee bezig was of zo, dan. Uh, ja, en mijn zoon die doet. Bij ons in de familie doen ze dat. Allemaal weet niet meer. Maar bij, bij, bij ons in, in, in de familie. Uh, uh, mijn zoon heeft het heel erg, want als hij dan uh, uh, wel eens zit te knutselen met, uh, met de computer of zo... en iets uit elkaar zit te halen, dan zit ik dat wel eens zo te observeren. En dan kan hij zo, uh, ja, zo, uh, net dat puntje van zijn tong. Ah, uh, wat is Dat zoet. komt eruit. Dus niet heel die, die, die laptop, weet je wel. Maar gewoon, uh, en uh, zij hebben het mij wel eens uitgelegd... als dat het een soort non-verbale non communicatie is van uh, uh, stoor mij niet. Hmm. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik ik, weet je, maar ik denk dat de foto... Ik, weet, ik moet me misschien even bijpakken. Maar de foto die ik op mijn netvlies heb, heeft hij echt hartstochtelijk de tong uit de bond. Uh... Ja, nou weet je wel, dat, dat was iets wat mij te binnen schoot weet je? Ja, ik denk, ja, ik, ik, mijn, ja, denken, Einstein associeer ik dan toch met, uh, met geconcentreerd bezig zijn of zo. Dus ik denk, ja, misschien is het dat. Ja, nee, dit, maar dit is, het, is één, het is één foto waarin hij waarin zeg maar, een beetje zo linksom in de camera kijkt... en zijn tong echt helemaal tot op zijn kin uit zijn mond heeft hangen. Oké. Okay. En dat, daar moet, dat, dat moet een keer voor de grap of zo, of een keer in ja, dat... een, een dolle bui... en die is gewoon, tot in lengte vandaag, is die geher en geher en geher verbruikt. Ja, je steekt toch allemaal wel eens... Uh... Het is ook zo'n gewoonte van je tong uitsteken naar iemand. Uh, ja. Van, uh... ja, maar de vraag is dan waarom deze foto uh, zo'n eigen leven is gaan leiden. Ja, misschien om te kijken. Het is natuurlijk iets wat, wat een beetje abnormaal is. Ja. Bedoel, uh... ja, het is natuurlijk ook raar. Het is ook ja. uh, gek dat, dat juist uh, zo'n slimme man dan zo typisch op de foto gaat. Ja. Maar, uh, hmm. Nou ja, maar dit is niet het geval van concentratie. Maar ik ben blij te horen dat jouw zoon uh, zijn tong uit zijn mond steekt als hij zich concentreert. En jij ook. Ja. <laughs> ja, dus daar, dus, nou, wij, wij, wij, ja, wij doen uh, dat tenminste ik. En het valt mij op, want ik was toevallig pas uh, van de week bij hem. En dan zit hij heel geconcentreerd, zit hij hier schroefjes erin te draaien van de computer. Ja. En dan, uh, dan komt ook dat tongetje net zo. Uh, uh. En dan, ja, hij, hij, hij, ja, het is gewoon schitterend om te zien bij hem. Want hij gaat toch nog allerlei bewegingen maken met dat tongetje ook zo net. Weet je wel, van uh, hoe, hoe moeilijk Maar ver, de, het verder wordt, is uh, wel alles goed met hem, hè? Hoe, ja, ja, juist, ja, ja. Hoe actiever, weet je wel, hoe moeilijker het is, hoe actiever die tong wordt, weet je wel. Nee, maar uh, uh, ik vond het gewoon uh, een leuk gezicht bij hem. Ja, dat is ook zo. Het is zoet. Dus. Ja. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Ik, uh, ik hang op, denk ik. Oké, okay, hey. bedankt. Hoi. Tot de volgende keer. Hoi. Bedankt, doei. <laughs> Martin. Martin. Pst, Martin. Martin. Uh, Martin is eventjes weg. Nou, ik zal heel even kijken, want uh, uh, ik heb nog steeds een beetje die vraag van, uh, van Kitty en die mannequins openstaan. Daar is nog geen antwoord op gekomen. Dus als je weet waarom mannequins zo raar lopen op de catwalk 0801121. En kom maar door met je slaaptips voor Wil, hè, die niet kan slapen bij volle maan. Laat dat ook even weten, 0801121. Martin? Nee, ik hoor wel mezelf terug, dus iemand heb ik aan de lijn. Hallo met wie? Uh, ik en misschien? Ja, ik denk dat ik en het is. Hoi. Ja, hallo. Uh, ik hoor je niet zo goed. A heb ik Astrid aan Ja, hallo Ria. Oh ja. ja, dat klopt. Hoi. Ja, hallo. Ja, um, ik had op uh, alle dingen wel, uh, kan ik wel wat zeggen? Die Einstein bijvoorbeeld met die tong. ja. Dat uh, had een reden, dat, dat heb ik een keer gehoord, maar ik weet niet meer precies. Oh, of, nou nou. Eigenlijk weet ik alleen nog dat hij toen expres die tong heeft uitgestoken. Ja. En dat was het. En uh, omdat het zo'n leuke foto is, en omdat er niet zo gek veel foto's uit die tijd zijn, mm -hmm. hebben ze die natuurlijk altijd. Ja, ja, ja. Nou ja, dat zou kunnen inderdaad, dat het gewoon uit gekkigheid was en een, en een van de weinigen is. Ja, dat klinkt heel logisch. Ja, Ja, er we altijd wel een reden dat die, die toon toen uitstak voor die foto. Maar dat deed niet meer, maar ik nee. heb het wel een keer gehoord. Ja. Maar uh, de suiker, de suiker is interessant. Oh. Namelijk, uh, al die suiker is dus, uh, dat hebben we intussen wel gehoord, helemaal ja, allemaal geen zuiver suiker. Maar goed, daar is al heel veel over verteld, dus dat... Uh... Hoezo, geen zuivere suiker? Jij denkt ook zetmeel. Nou, kijk, uh, uh, als je op een pak gaat kijken wat erin zit, dan zou je denken, in de pak suiker zit suiker. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Kijk maar gewoon op de verpakking. Ik heb, geen, um, ik heb verschillende soorten suikers in huis, want gewone suiker is mij ook niet goed genoeg. <laughs> Maar in ieder geval de verpakking heb ik niet meer allemaal, want het zit gewoon in een pot. Maar in één pakje, dat toont nog op dat er uh, bijvoorbeeld uh, zetmeel bij door zat. En uh, dat is dan suiker. En dan heb ik nu nog een ander pakje suiker, dat is basse suiker, wat zit daar in, uh, Kijk hoor. In vet suikerstroop, bijstroop, suiker en kleur, twee verschillende kleurstoffen. Het is toch ja, ook wat, hè? Dat, dat zit er allemaal door de suiker. Nu nagaan. Nou, die suiker waar klantjes van gemaakt worden, dat als je suikerkorreltjes uh, hebt, dat wordt niet meer zo een klantje. Dus daar doen ze natuurlijk ook weer wat doorheen, omdat uh, anders valt het uit elkaar. Enzovoort. Oh. Ja, en ik zelf gebruik ik trouwens altijd, want ik vind dat ook uh, koffie, ik uh, ben gek op koffie. Ja. Yeah. En... Ik uh, doe dat altijd zo, ik zet ouderwets koffie met een koffiefilter... Ja. op een kopje, ja. Vels, een sterke koffie... en dan ga ik uh, melk kloppen in het pannetje, ouderwets. Ja. En ik wil heel veel melk met schuim op de koffie. Maar daar moet dan weer suiker overheen. Ja. Want het moet, eigenlijk is het een soort vervanging, je opgeklopte melk... Is in, eigenlijk in plaats van slagroom. bedoel, je kan niet elke dag twee koppen koffie met slagroom erop drinken. Dat wordt ook te gek. Oh. Dus dan doe ik dat met opgekopte melk. Maar dat moet een beetje zoet worden, dus er moet suiker overheen. Maar als je daar gewone suiker overheen strooit, dan zakt dat gelijk door het schuim heen. Ja. Dus dan koop ik altijd van die dessertsuiker. Ja. Dat zijn hele fijne korreltjes, maar dat is toch weer wat anders dan bastet suiker. Ja. En dat blijft lekker op het schuim zitten. Oké. Okay. Dus dat is ook nog weer een tip ja, voor de luisteraar. Dus heel lekker melk opklappen en dan een beetje suiker erop. Maar van die extra fijne dessert suiker... of misschien heet het ook wel anders Lichter aan welk melk je hebt. Ik denk... Het in een pak van 750 gram, geloof ik. Oh, oké. Okay. Ik, ik denk dat, dat er iemand hartstochtelijk mee zit te schrijven, hoor. Dat is dan, namelijk degene dan, die de vraag dan stelde. Dan lijkt het weer wat minder duur, ja. hè. Zo'n pak van 750 gram, dat vergelijk je met... het. Prijs van een kilo gewone suiker en dan valt het weer niet. Ja, het is ook niet 1, 2, 3 op. Nou, de suiker. Goed. Ja. De puppies. Ja. Je kan. Um, ongeveer 11 jaar geleden. heb ik zelf uh, één keer een nestje met puppies gehad. Ja. En um, ik heb ooit. Um, nee, laat me het nou helder en kort vertellen. Ja. Um, ik heb mijn eerste hond, die heb ik gehad. Uh, ik heb ondertussen een vierde, maar de eerste hond dat was gelukt, dat was een fantastische hond intelligent, hartstikke goed opgevoed en die was al een jaar op drie-vier. dus ze maakt het wel wat uit wat voor geschiedenis die heeft gehad en welke opvoeding Maar nou, een geweldige hond dus toen uh, dacht ik uh, van, goh, zou alle honden nou zo makkelijk zijn ja. Dus ja, ja, je moet iets korter samenvatten want we hebben nog maar 37 minuten Oké, okay, heel kort. Ja. Ik heb toen wel gedacht, mijn volgende hond, het zou leuk zijn als het ook weer zo'n makkelijke hond was. Ja. Intussen heb ik wel gemerkt dat dat het niet allemaal zijn. Dus ik ben er wel het een en ander op gaan lezen enzovoort. En uh, ik heb toen, uh, ik heb nog met die originele baas erover ja. gehad. In ieder geval, ik heb toen wel een aantal regels uh, opgeschreven ook. Ja van um, waar je op moet letten als je een puppy uitzoekt. Ja. Nou, nou uh, is dat lang geleden, want ik heb nu mijn vierde hond en dat was mijn eerste. Maar uh, ik heb uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden, een nest met puppy's gehad. Ja. Zelf. ja. En daar mocht ik er eentje van houden, want die hond had... Ria! <laughs> en, en dan kun je bij die puppy's al hele grote verschillen, verschillen zien. Ja. Bijvoorbeeld of ze dominant zijn of niet, en dat maakt nogal wat uit. Ja. Voor, voor mensen. Ja, bij die kleintjes ook. Uh, je kan ook heel duidelijk een verschil zien tussen puppy's. En dat, dat kan je wel een... Dat dominantie kun je ook een testje voor doen. Maar ja, dat kan ik allemaal niet snel vertellen. Je kan ook heel goed zien... Wil een hondje iets voor jou doen? Hè? Ja. Is die uh, geneigd? Heeft die aanleg om te werken voor zijn baas? Of juist niet? Is, ja. die, uh, vind, is de buitenwereld veel interessanter? Bijvoorbeeld als je bij zo'n puppy van een week of zeven... Uh, als je daar een uh, peeltje weggooit... Ja. En dan uh, haalt... En dan sommige puppies, die halen dat gewoon op... En die brengen het al keurig netjes naar je terug... Zonder dat ze dat geleerd hebben. Nou, andere puppies... Mijn, mijn uh, puppy bijvoorbeeld... Die doet dat niet. Die heeft het nooit gedaan. En ik heb nu weer een hondje nummer vier. En die is al een jaar of vier. En ik heb hem net. Nou, die doet dat ook niet. Die haalt niks voor je op. Maar sommige puppies doen dat al... Als ze zo even weken zijn vanzelf. ja. Ja, dus nou, dan kun je dat, toch dat, wel een beetje een karaktertest doen, wil jij zeggen eigenlijk? Ja, dat kun je. kan dus echt gehad. wel een karaktertest doen. En zo'n puppy die al uh, als je zeven weken is, is netjes voor jou iets ophaalt, dat zijn wel de makkelijkere puppies. Ja. ja. Want die, die zijn al heel uh, gericht naar hun baasje. En, en die kijken waarmee ze een baas plezier kunnen doen. Terwijl andere puppies zijn helemaal niet zo erg gericht op een baas. En die zijn ontzettend afgeleid door wat er allemaal in de buitenwereld om hen heen gebeurt. Ja, ja dan zou en je, dat, je dat toch denken... Er zijn wel hele grote verschillen als puppy. Nou, zo zijn er wel meer. En dan kan je... Ja, het zijn simpele testjes, maar als je er een beetje kijkt en verstand van hebt... Het staat ook wel in hoeken beschreven, hoor. Oh. Ja, dus dan is eigenlijk... Eigenlijk is die test nog best wel nuttig, zeg jij... Dus hij heeft echt ja, puur nou, pech gehad met, uh, met deze Jack. Ik, ik, ik denk dat wat voor... Kijk, ik heb toen uit het nest, wat ik had zelf, heb ik de moeilijkste, in mijn ogen, de moeilijkste pup genomen zelf. Want ik dacht, oh jee, dat is, is zo moeilijk. Als hij bij iemand anders terechtkomt, eh, zagen nou, er allemaal zo smerig uit, net kleine labradoortjes, maar het waren helemaal geen labradoort. Maar ik dacht, als hij in een gezin met kinderen komt... En het is zon... Ik heb hem een doerak genoemd omdat het een doorak was. Het was zond gaf uit. Oh, Ria, denk, oh, het spijt me echt, echt heel erg. Maar we zijn echt vier minuten verder. En okay. voordat we het hele leven van doorak doornemen. Nee, ik... dat doen we niet. Maar nee. ik bedoel, um, je kan dus niet, je kan wel aan een pub al heel veel zien. Ja. Maar dat is helemaal geen garantie voor de rest van zijn leven. Het hangt ook heel erg van de baas af. Ja, Ja. en dan nou. dat klikt in dit geval niet. Nee, dat was gewoon een beetje pech, denk ik. Ik, uh, uh, Ria? Ja, de modellen wou je weten. Oh ja, ja. ja. Ik zou nog heel iets kort over de zoetstof in de haring zeggen. Het oh. is waarschijnlijk... Uh, kijk, ten eerste wordt suiker als een soort kruiderij, als een soort smaakstof gebruikt. Ja. In heel veel producten. Nou, dus daarom zit er ook in de haring, maar ook bijvoorbeeld in zure augurken... en in heel veel andere dingen zit suiker in, als... Ten ja. tweede, waarom ze dan zoetstof nemen, waarschijnlijk is dat omdat het goedkoop is en dat dat uh, van een uh, constante kwaliteit is, zeg maar. Ja, ja nou dat klinkt logisch. Ja. Nou, dus daar zullen het nieuw voor hebben. De modellen. Ja. Waarom lopen ze zo raar op de catwalk? Nou, die modellen die zijn allemaal heel lang en slank, om niet te zeggen mager. Nee, ja. Nou, als die nou gewoon lopen, dan um, zeg maar, op um, zonder hoog hakken. Um, en um, uh, hoe zou ik het zeggen? Als je nou ziet bijvoorbeeld hoe iemand, um, op ski's kan je niet lopen, maar toch wel een beetje. Maar dan, dan staat je rechtervoet en je linkervoet, die gaan een beetje recht naar voren, zeg maar. Ja. Want die skis hè, die moeten naast elkaar blijven. Ja. En een model op de catwalk die doet juist een beetje heel anders. Die zet de ene voet bij het lopen schuin voor, zelfs een beetje gekruist over de andere voet. Ja. Nou, en als je je, je voeten gaat kruisen, ja. en je kijkt naar je silhouet in de spiegel, dan zie je dat je een beetje een zandlopen krijgt daar. Het, het is een beetje breed en dan wordt het smaller en dan wordt het weer iets breder van onderen. Ja. Snap je? Dus je ja. de wet verandert al doordat je je voet voor of, of zelfs overgekruist over de andere zet. Dus als je hele ja. dikke kuiten hebt, dan moet je vooral zo'n beetje gekruist lopen? Nou, hoe je loopt, dat moet je zelf weten. Maar oh. ik bedoel, voor die modellen op de catwalk... Ja. die zijn heel lang en dun. Ja. En, en dat zou heel gauw hout trouwd zien... als zij ja. op platte schoenen lopen... en niet de voeten voor elkaar kruisen. Maar omdat ze de, t, uh, uh, de voeten kruisen... Ja. dan krijg je ook een soort wiebelgang, zeg maar. Ja. ja. Nou, En dat uh, is ook weer, uh, zeg maar, omdat uh, houterugger wat yeah. ze misschien van nature zouden hebben, of als ze anders lopen. Yeah. Dat, dat, dat ziet er niet uit natuurlijk. Ze moeten, aan de ene kant moeten ze uh, uh, slank zijn omdat om ze een soort uh, uh, uh, klerenhanger zeg maar, zijn. Yeah. Yeah. <laughs> maar dat, dat maakt er weer niet zo uitzien. Nee. Dus als ze meer bibbelen, dan zwingt dat meer als het ware... En dan, uh, ja, dat is bewegelijker en die kleren, die, die, die, kleren die, die, uh, die zwaaien een beetje heen en weer. Plus, dat rechte de, van dat flanke lange lakken uh, model, als, als die voeten een beetje kruisen, dan, dan krijg je meer ronde vormen erin. Nou, dan heb je ook nog, doordat dus de hakken zo hoog zijn, dan de stand van je lichaam en je heupen verandert helemaal. De bullen gaan meer naar achteren en dat krijg je ook weer wat meer vorm erin. Ja, wat zeg je? Wat kan je zeggen? Ik ga even een plaatje draaien. Ja, is goed. Maar is dat al een beetje een antwoord? Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dag Ria. Dag. Op on the catwalk van Simply Red was dat 0801121 Met antwoord op alle openstaande vragen. Nou, volgens mij hebben Ria ze net allemaal beantwoord. Uh, behalve um, ja, misschien nog een toevoeging op Einstein met de tongen uit de mond. En de crypto natuurlijk. Eens even kijken, want uh, waar had ik hem ook weer genoteerd? Hier. Um, de opgave was namelijk... beeldrebus en de oplossing moet bestaan uit 18 letters... Bel even naar 0800-1121 als je weet wat er bedoeld wordt met beeldrebers... en dan een woord van 18 letters. Um, Martin? Ja, hoi hier. Hoi. Heb je hier een telefoon? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zat even... Ja, het is een heel ander onderwerp. <laughs> nou, er werd het hele verhaal over dat die... Een paar torens die naar beneden gestort... een aantal zij die naar beneden is... en lopen dus ook. Wat de radio gaat... ik probeer al overal... een radio met DAB... te pakken te krijgen. Ja. Zeker voor de, voor de auto. zegt dat iets. Ja, dat zegt me wel iets, maar dat is er toch nog helemaal niet. Ja, of tenminste nee. niet zit, in ik gebruik. Zit al te, al, ik zit al die tijd al te luisteren. <laughs> ik, ik, heb daar, ik heb daar een radiootje. Die zijn... En, en bij een, een, een, een groot, uh, hoe heet het, uh, nou ik mag het de naam natuurlijk niet noemen. Nee, jawel wel zijn ze, hoor. Zijn ze in de, de handel geweest, bij, bij, nou mag, mag wel. Maar volgens mij Martin, heb jij ooit precies deze vraag al een keer gesteld? Nee hoor. Nou, daar heeft iemand deze vraag al een keer gesteld. Dat is mogelijk, maar ik heb het in ieder geval niet gevraagd. Ja. Ik, maar ik vraag me het nog steeds af, ja. waarom? Want het, wel, het wel, wel degelijk op deze het systeem uitgezonden wordt... Ja. en dat uh, heeft natuurlijk enorme voordelen... want je hebt maar één zender nodig voor, voor, voor diverse programma's... Ja. plus dat ook de storingsvrijheid van het systeem ja. veel beter is. Ja. ja, maar ik kan wel vertellen waarom die er nog niet is. Nee, de zender is er wel hoor. Nee, maar waarom die toestellen er niet zijn? Of tenminste, ze zijn er wel, maar waarom ze niet allemaal uh, uh, uh, geproduceerd worden... Dat snap, ik, dat snap ik namelijk helemaal niet. Nee, maar het is een heel mooi verhaal. Ja. Zal ik het vertellen? Ja, graag. Want um, uh, je had heel vroeger, had je, uh, uh, waren er in dezelfde periode, werden er twee videosystemen gelanceerd. Dat klopt, ja. En dat waren, help me even, Video 2000 en. Um... Uh, Betamax, was het Betamax? De andere, of het was VHS dat, wat toen werd ge, ge, ja, gelanceerd? VHS, ja. ja. En uh, toen is VHS een succes geworden en Video 2000 niet. Dat klopt, ja. En weet je ook waarom? Jazeker. Waarom dan? Nou, omdat films een probleem had met het, met het produceren van films, van, van films. Althans, die dus uh, bepaalde. Uh, Althans het bij uh, mij verteld, laat ik zo zeggen. Ja, je gaat het, het heel netjes zeggen, hè, Martin? Ja. <laughs> grappig. Ik vind nog steeds een heel grappig verhaal. Het is me ooit een keertje heel uitgebreid uitgelegd door iemand van Philips. Maar inderdaad, er was geen porno voor, uh, voor Video ja. 2000. Dus uh, uh, dat betekende dat uh, uh, mensen allemaal uh, uh, liever de, de andere variant hadden... waarop ze wel die films konden. Nou, nou heeft dat met radio natuurlijk helemaal niks te maken. En helemaal niet met dat uh, DAB of digi Digital Audio Broadcasting. Maar het is wel zo dat er gewoon nog te weinig content voor is. Alleen de, of te, te weinig... Um, uh, te weinig keuze voor mensen om te gaan luisteren. En aangezien zo'n zo apparaat duurder is dan een gewone radio... moet er een reden zijn waarom mensen zo'n duurdere radio gaan kopen. En oh, dat... Die, die, dat radiootje bij die bepaalde firma was tamelijk namelijk. Er werd, er <laughs> werd, er werd, nee, er werd een heleboel van die radio's werden gedumpt. Ja, ja, precies. Maar de productie van die radio's is duurder nog. Nu nog. Ja, dus er zit een, een of andere systemen wel, wat, wat nog vrij ingewikkeld is, dat weet ik ook wel. Maar ja. aan de andere kant, het heeft enorme voordelen, zeker in de autoradio. En de autoradio heeft ook het, het grote voordeel dat, dat uh, er vrijwel storingloos wordt opgeschaard van de ene zender naar de andere zender. Ja, maar, de, maar open, niet ook, alle zenders. Maar dat komt in, in, uh, dit jaar komt er volgens mij ook. Uh, uh, uh, gaan ook de commerciële zenders uh, uitzenden via DHB, als je dat zo zegt? Ik weet het allemaal niet zo goed. Ja. En dat betekent dat er steeds meer aanbod komt. En dus dat uh, steeds meer mensen eraan willen, om zo'n apparaat willen. En dus dat het ook steeds goedkoper wordt. En dus dat er ook meer komen. Ja, maar het, uh, het dat heeft daar enorme voordelen. Hè? Want ook gezien het geval uh, daar in Smilde, daar, daar, daar is de hele tooi naar beneden uh, valt. <laughs> Even denk ik er <laughs> <laughs> Maar uh, er, er wordt zo enorm veel energie wordt er in de, de lucht gestopt met, gestopt met, met, met allerlei zenders. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. Terwijl met, uh, met het DRB-systeem heb, heb je één zender nodig die sowieso zo'n stuk of zeven, acht programma's tegelijk kan uitzenden En uh, de en ook de stoorsvrijheid voor de ontvang is enorm. Ik heb er zelf, daarom zeg ik, ik heb er zelf En ik moet eerlijk zeggen, ik, nou, ik luister het vrijwel altijd mee, want het is zeker, zeker s'nachts. Nou, het nou, uh, het is een enorme voordeel. Je kan het meteen omschakelen van het ene programma naar en het andere programma zonder enig probleem. En, nou, ik moet ja, maar dat is dus voor de, voor de mensen die... Um, voor de zenders is dat helemaal geen voordeel. Nou, het is, is voor mij bedoel. helemaal niet leuk dat als ik, als, ik dan, als ik een gesprek over suiker zit te voeren... dan wil je wel luisteren. Maar als ik een gesprek over DAB-radio ga voeren... dan vind je het niet meer interessant. En dan kun je heel makkelijk omschakelen en doen... Ik heb liever ja. dat je daar een handeling voor moet verrichten. Nou, dat is gewoon even knopje en druk je het volgende zender te pakken. ja, ja. ja. En, en ik kan er niks aan doen, maar... Ik, nu dat hele geval dat, dat daar dus enorm veel vermogen in zo'n zo antenne wordt gestopt. Vermogen wat voor 99% eigenlijk gewoon verloren gaat. En als je dus eens zo'n DHB-zender hebt, dan kun je, je zo'n 7 ze programma's op één frequentie zetten. Ze, ik meen zelfs wel meer. Ja, daarom, de... daarom is het wel gelukt met, met de TV. TV is eigenlijk vrijwel helemaal, uh, althans, de, de analoge tv-zenders zijn helemaal uit. En we hebben dus op het ogenblik alleen maar digitale tv-zenders. Uh... Ja, maar het, ga, het gaat ook wel gebeuren. Of tenminste, ik weet niet, het zal misschien niet eens DAB of DAB Plus, of uh, zal het niet eens worden, maar er gaat wel iets veranderen. Maar ja, dat wordt niet volgende week al voor jou. Je loopt er veel vooruit. <laughs> dat <is> allemaal, ja. <laughs> maar ja, weet je, je, wil, je moet ook helemaal niet willen dat je 8 miljoen zenders kunt hebben, want dat betekent dat alle kwaliteit verspreid wordt over 8 miljoen zenders en dat er voor de rest allemaal meuk bij komt. Nee, ik doe me zo, het, er wordt zo enorm veel energie verspild op deze manier. Ja. Ter, terwijl ook de, ja, de kwaliteit van, van ontvangst, ik, ik heb een, de hele, zelfs toen ik eruit lag, heb ik... Een, toch continu op, op die manier op ja. kunnen luisteren. Ja. Maar goed, die hadden we helemaal niet aanzien komen, geloof ik. Zeg u? Dat hadden we helemaal niet aanzien komen. Nee, dat, dat, dat snap ik. Maar ja. ik, ik heb wel een vermoeden waarom de hele boel inderdaad uh, zo overhield is geraakt. Want er gaat ontzettend veel energie, er is dus de toren in. Met per elke zenderheid, nou, de, ik meen 150 kilowatt of, of meer er, wordt er aan, aan de antennes toegevoerd. En ergens moet het toch blijven. Ja. Maar ja, dat is. wishful uh, thinking. Denk <laughs> <thinking>. ik <laughs> Nee, geef het nog heel even. Het komt goed. Oké. Okay. <laughs> ja, dat heb ik nu beloofd. We bellen we over een half jaar weer, Martin. Oké, okay, doen we. Oké, okay, dankjewel. <laughs> En enorm bedankt en heel veel succes met het programma. Ja, nee, dat, dat lukt wel. Die 17 Ik minuten kan wel. me wel Dag. door. Oh, gelukkig. <laughs> Tot de volgende keer. Oké. Okay. Hoi. Robin. Hé, hey, afzet. Hallo. Dit is niet Robin hey. van de Suiker, of wel? Wat zeg je? Dit is niet Robin van de Suiker. Nee, dus niet nee. Andere, andere ik Robin. heb gewoon twee Robins <laughs> aan de telefoon vannacht. Ja. Dus, dus Robin die al twee uur lang probeert het antwoord te onthouden. Voor, voor een vraag die hij had. Ja, het is ook, het is ook wat, hè? Het is, wat een, <laughs> het is het. wat een nacht weer. Maar welk antwoord probeer je te onthouden? Uh, ja, ik had er twee eigenlijk. Over de honden ja. uh, en over uh, Einstein. Oh ja. Nou, uh, um, Einstein ja. is. Uh, ja, ik kijk heel vaak naar uh, Discovery Science, uh, dat soort programma's. En daar is het best wel vaak in gekomen. Ik weet ook niet precies hoe. Wat of waarom die foto is gemaakt. Maar ik weet wel dat uh, Einstein bekend stond dat hij, ja, uh, ondanks het feit dat hij heel geniaal was, uh, ja, dat er een paar uh, snaren los zaten bij hem, zeg maar. Ja. <laughs> dus, waarschijnlijk is om die reden ooit een keer waarschijnlijk een foto van gemaakt. Het dus is inderdaad wel opmerkelijk dat er altijd dezelfde foto gebruikt wordt. Maar ja. dat is in ieder geval, heb ik een keer in het programma gehoord, ja, dat hij, uh, ja, zoals wel meer geniale mensen, ja, dat ze heel geniaal zijn in één ding, ...maar dat het uh, ja, voor de rest uh, dat, uh, het een en ander los zit bij het wijzen, zeg maar. Okay. Dat is wat ik ervan gehoord, hè? Ja, ik kreeg, nog, uh, ik kreeg nog via internet Johanna die uh, uh, op de chat nog even zei... ...de foto is in 1951 gemaakt en is een uh -huh. stijlicoon geworden. Dat is toch even leuk om te ja. weten, ja. Nou. nou En van de, van de persoon met de tong uit de mond naar de beesten met de tong uit de mond... Je bent wel heel zachtjes, ik weet niet of je dit zouden komen. Ja, ik wou zeggen dat je het over hondjes wou hebben nog. Ja, ja. Klopt. <laughs> uh, ja, ik heb zelf een uh, rashond. Uh, dus, uh, ja, mijn vriendin heeft heel uh, vaak shows gelopen. En uh, zelf ook een nestje uh, gehad, heel veel met fokkers samengewerkt en dergelijke. Uh, en ik weet niet, ja, hoe noemde hij het nou precies? Een karakter. Uh... Hij noemde het een karakter- en aanlegtest. Uh, ja. Nou, ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Mijn vriendinnen hebben er heb nog nooit van gehoord. Dus, uh, en we hebben toch best wel veel uh, Fokkers en zo allemaal uh, wel uh, gesproken. Ja. Maar het is zo dat een put, uh, ja. ja, ze zeggen ook heel vaak, bijvoorbeeld bij pitbulls, uh, ja, mensen denken vaak dat het heel uh, uh, gevaarlijke honden zijn en dergelijke. Uh, maar ja, die worden zo, uh, door, de, door de eigenaar worden ze zo gemaakt. Een pup is in principe, bij geboorte zijn ze alle pups hetzelfde. Je hebt wel verschillende karakters, hè. Dus een, een Jack Russell en een Terrier. Ja, ja die, zijn, die zijn van nature, zijn die gewoon fel. Ja. Maar uh, ja, in principe, uh, ik kijk heel, uh, ook heel vaak, ja, ook weer Discovery. Het, het ja. programma, dat, heeft, ja, dat, dat gaat altijd over bepaalde rassen en dan wordt het precies ook uitgelegd voor wat voor gezinnen. ...dat zijn hond eigenlijk geschikt is. En dat ja. zou, daar zou eigenlijk zo uh, iemand die ja, naar een hond opzoek is... ...naar dat soort programma's moeten kijken... ...of ze eigenlijk heel goed laten informeren. Maar ja, ja er is een... ik heb nog nooit gehoord dat er uh, bij Pref er gezegd wordt... ...nou, we hebben hem... Uh, honden getest en uh, dit is een hond die geschikt voor je is. Ja, maar nou, nou, mij uh... lijkt toch dat iemand die al een Jack Russell heeft gehad en dan naar een ja. fokker gaat waar ze, een, uh, waar ze zeggen dat ze een karakter- en aanlegtest doen, zodat je ook nog een beetje weet wat voor Jack Russell je in de, in de, in de nou ja, te maken hebt, ja. dan ja. zou je toch kunnen zeggen van nou dan doe je toch wel redelijke, dan laat je je wel goed informeren. Alleen ja. Ja, als als een hondenfokker zegt van nou Meneer, wij doen een uh, enorme, geweldige karaktertest. En ze zeggen van: Nou, dit, ja. dit is echt de hond voor u. En het is helemaal niet zo. Dan is het, doe je natuurlijk als fokker ook niet iets niet goed. Ja. Maar, maar um, uh, nee, ja. Nee, ik heb zelf Engelse bulldoggen. En, ja, uh, ja daar wordt ook vaak van. Uh, mensen zijn daar vaak bang van als ze het, als het beest zien. Uh, maar, uh, ja, wat dat betreft is het een ideale hond. Uh, want uh, het slaapt de hele dag, het uh, snurkt de hele dag. En uh, voor de rest uh, heb je daar helemaal geen doel mee. Maar dan kan je uh, ook een je hamster nemen. Ja, nou dat zou ook kunnen. <laughs> Alleen ja, uh, uh, ja zo'n bulldog heeft natuurlijk wel wat uh, karakteristieken uit <laughs> Het, het is minder stoer als jij je hamster uit gaat laten. Dat, uh, ja, <laughs> dat ja, ben dat. ik met je eens. Ja. <laughs> ja. Maar uh, ja, nou nee, ja, goed. Uh, het is... Uh, ja, het is in principe heel simpel om jij van tevoren te informeren als het gaat om wat voor soort ras past het beste bij je. Want, ja, maar ja. ja goed. Maar in dit geval. Mijn moeder, die heeft, mijn moeder heeft altijd een kruising gehad met een. een was een Jack Russell met een uh, boerenfoks. Ja. ja, goed, daar zitten gewoon de karaktereigenschappen van een Jack Russell in. Ja. En die zijn gewoon fel. Het was maar een klein hondje. Maar als de schilder langs achter kwam om het thuis te schilderen. dan stond hij tegen de muur aan het ja. luisteren spreken. Dus. Ja. Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat het gewoon een niet zo heel nuttige test is geweest, waar wel een paar aandachtspunten uit zijn gekomen, maar dat het verder gewoon een verkoopargument geweest is. En ik ja, vind ik denk het gewoon, dat het gewoon uh, een beetje een verkapte, ad, uh, ja, wel een soort van advies is geweest, maar omdat ja. er niks van het papier stond of wat dan ook, ja, is het, uh, ja, is het een beetje uh, Ja, ik vind het alleen maar zielig verkoop. voor zo'n hondje, wordt meegesleept, moet weer terug, hè? nou ja. Ja, ja dat, dat wel. Maar ja, ja. dat is sowieso. Uh, mensen moeten zich uh, van tevoren gewoon goed informeren. Wat voor, uh, ja, wat voor soort hond is het? En past het wel bij mij voordat uh, Ja, maar dat heeft hij ja, gedaan. Uberen... Ja, ja. Dat ja. heeft hij geprobeerd. Ja, aan alle ja. kanten. Maar goed, ja. uh, je, je weet natuurlijk nooit wat er allemaal nog weer uh, nee. uh, aan vooraf gegaan is. Maar nou, uh, dankjewel in ieder geval. En um, uh, wat wil ik nou nog zeggen? Waar hadden we het nou hier over? Zie je, nou vergeet ik het ook. Einstein. Einstein. Oh ja. Ja, dat, <laughs> ja. Daar, dat ik bang ben dat die vraag ook niet verder beantwoord gaat worden. Dat dat het wel een beetje is, dat we daar ook wel mee ja, ja, ik heb schrijven. Ja, ik heb heel veel programma's over gezien, maar ik heb nog nooit gehoord in wat voor, ja, om wat voor reden die foto is gemaakt eigenlijk. En wat voor... Ja, in wat voor situatie hoor. Uh, dat heb ik ook nooit, dat is volgens mij ook helemaal niet bekend. Het is gewoon de leukste foto van Einstein die er is. Ja, logisch <laughs> dat het iedere keer als het over die man gaat, dat die foto weer gebruikt wordt. Ja, ja, ja. Nou. Maar hij was uh, ja, geniaal gek, uh, werd, er al, ja, werd er al gezegd. Ja, Zoals ook heel vaak met, uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die heel erg populair zijn, die heel veel die heel bekend zijn of heel beroemd zijn, die bijvoorbeeld uh, ja, een, een, een gedragsstoornis hebben ofzo. Of die een ja. uh, die ADHD hebben bijvoorbeeld. Die heb je ook heel erg veel, die heel erg druk zijn. En wie dan? Uh, nou, Paul de Leeuw, uh, oh, ja. Guido Weijers. Oh, ja. uh, het zijn allemaal mensen die hebben, die hebben ADHD. Maar die Heeft Guido Wijers ADHD? Nee, je bedoelt ja. Jochen Meijer. Jochen Meijer, ja inderdaad. <laughs> ja, klopt. <laughs> maar ja, die zijn geniaal in wat ze doen, doordat ze juist zo druk zijn. Ja. En zo was het met Einstein ook, die was gewoon geniaal. Ja. Uh, maar ja, voor de rest werd hij werd ook niet begrepen. Dat komt ook heel vaak in het programma. Ja, hij heeft iets nieuws uitgevonden ja. Ja, en iedereen vond hem gewoon gek. Ja, maar hij vond het en... allemaal heel logisch. Dat is toch ook zo. Ja. Als ik nu tegen jou zeg, ja de wereld is gewoon plat, dan denk je ook, ze is niet helemaal goed wijs. En ik denk, ja, nee. maar het spijt me, ik weet het gewoon beter dan jij. Ik ben gewoon ja. iets verder. Ja. ja. Maar als dan later, ja, later duidelijk wordt dat de wereld inderdaad plat is, ja, dan dat is iedereen ineens het normaal. Ja. Ja, maar, nu, uh, maar, ja, maar nu verklaart iedereen je voor gek. Ja. En ik denk dat als je zelf van iets ja, heel erg overtuigd bent dat het zo is, ja. en iedereen zegt maar tegen je van nou dat is onzin, dat klopt helemaal niks, van. Nou, daar word je wel gek van denk ik, daar ga je wel iets om uitsteken denk ik. Nou, kijk, wij, dan zijn we er alweer. Dankjewel. Ja. Oh, hey. Oké, okay, graag gedaan. Goedendag nog. Dankjewel. Hoi. De crypto is nog niet opgelost. Dat betekent dat we nog zo'n uh, nou, zeven minuten te gaan hebben. En dat ik hier gewoon een opgave heb. Die luidt beeldrebus. Zo moeilijk is die niet hoor. Want een rebus is bijvoorbeeld een En beeld kun je ook zeggen en dan heb je al een woord van 18 letters. Dus als je dat, um, uh, als je dat uh, uh, uh, kunt destilleren uit beeldrebers, een woord van 18 letters... en je belt naar 0800-1121, heb je nu nog de komende zes minuten dikke kansenprijs. Uh, meneer Baas. Ja, goedenavond, dame. Dag. U zegt dame tegen mij. Ja, je bent toch een meisje? ja. Ja, nee, dat klopt. En dan zeg ik meestal dame tegen. Nou, dat is goed. Nee, uh, het ging over dat over suiker en zo. Dat ja. toegevoegde, toch? Ja. Um, we hebben al jarenlang hebben we een traditie van uh, spullen in het zuur zitten. Haringen in het zuur. Uh, het zuur wordt door de, door de voedselindustrie uh, toegevoegd om uh, houdbaarheid uh, te garanderen. Ja. Maar als je alleen maar dat zuur uh, gebruikt, dan wordt het eigenlijk... Um, Eigenlijk niet meer lekker. Dan wordt het weer opgesekst, doen ze dat, met suiker. Om het weer, toch weer uh, eetbaar uh, te maken. Daarom wordt er altijd suiker toegevoegd bij, als iets zuur is. Bij, bijvoorbeeld dus bij zure haring of bij die uh, huzare salades. Dat is ook zuur. Er zit heel veel zuur in. Maar er wordt die suiker aan toegevoegd om het toch weer aantrekkelijk te maken. Anders vind je alleen maar zuur te eten. En dat, dat, de smaak is tegenwoordig zo... Die, die, die wordt zo in laboratoria... Uh, Bedacht en gemaakt. Dat, dat, daar moet dan wel suiker bij om het eventueel nog uh, aantrekkelijk te maken. Ja. Snap je? ja. ja dat is dat eigenlijk in korte, kort, kort, kort, kort en goed gezicht de reden waarom er dan steeds weer suiker bij zit. Maar en dat, is, wordt, dan, dat, dat yeah. wordt dan vervangen door aspartaan tegenwoordig. Hè? Want het suiker, yeah. dat, dat grafineerde suiker, dat is, dat is dan ook weer heel slecht voor de tandjes en gaan zo maar door. Dan hebben ze kunstmatige suiker bedacht, dat heet een aspartaan. Maar in feite kun je het allemaal lezen op die verpakkingen die, uh, die tegenwoordig wettelijk verplicht zijn. Um, uh, uh, hoe en hoe dit eigenlijk zit. Maar is het dan niet zo dat we, want onze smaak is dan uh, ja, dat we niet van zuur houden en dat we graag uh, suiker willen proeven of zoet. Maar die, die zoetstoffen, die, ik weet niet of dat nou aan degene die met de vraag kwam ligt of, of dat we dat allemaal hebben. Dat proeft zo. Onnatuurlijk, chemisch, ja ja, ja, ja, weet je, die smaak wordt tegenwoordig in die laboratoria allemaal uitgetest. En er zijn hele testpanels voor die de hele dag dingen moeten proeven en moeten testen. En die smaak verandert echt. Als je het nu bekijkt, ten opzichte van zeg maar 1957 of zo, dan zijn er heel veel dingen veranderd. Dat kan je niet voorstellen. Dan smaakten dingen heel anders. Ja. Moet ja. Maar het wordt allemaal door heren met witte jassen en smaakpanels... wordt het allemaal uitgetest en nog een keer uitgetest. En dan zeggen ze, ja, dit is het lekkerste. En dat wordt dan de smaak die uh, Aha en, en Lidl en op allemaal uh, in de winkels uh, uh, gooien. Ja, dus, uh, ja dan, dan is het eigenlijk het zo dat we over een jaar of tien niet anders weten... en dat we denken, zit, er zit geen aspartame in. Hoe kan het nou? Juist, en, en die kinderen van ons, die, die, die, die, die, uh, jij hebt ook, ook pas twee kinderen gekregen? Nou, ik heb een, ja, ik, ik, in totaal drie, maar het voelt allemaal als oh. inderdaad onlangs, ja. Ja, <laughs> het was dat het speelde, dat je, met, dat je met zwangerschapsverlof was. Ja. Maar jouw kinderen en, zijn, en mijn kinderen ook, die weten op een gegeven moment gewoon niet anders meer dat, dat, dat het allemaal erin zit door die bende. Nee, nee, nee, ja, je kijkt ook niet meer, ja. Ja. En nu is er weer dan een hang naar authenticiteit, weet je wel? Naar uh, oude groentes, uh, raapstelen, uh, uh, uh, schorseneren. Allemaal die oude vruchten en oude groentes. <laughs> Wordt nu weer naar teruggegrepen. Of toch weer door die door, authentieke... wie? Uh, uh, door, door wie? Ja, wie grijpt er terug naar de schorseneren? Uh, um, uh, nou, dus de. de, de, de, de uh, uh, uh, uh, uh, Moderne tweeverdieners die het zich kunnen permitteren om dure groentes te kopen en die <lacht> naar authenticiteit zoeken. <lacht> Weet je, die naar authenticiteit, die authenticiteit zoeken en niet aspartaam allemaal toegevoegde benden willen, maar die willen weer ouderwetse groentes zoals het vroeger smaakt. Daar wordt toch weer naar teruggegrepen. Ja, dat is dan tegenstrijdig. Dat we eerst zeggen dat onze smaak verandert en dat we dan uiteindelijk weer terug willen naar de. Authenticiteit liever. Naar de dat de is droge het aardappelen van vroeger. Juist, authenticiteit, dat mm. willen we. We willen weer terug naar oude waarden mm. en oude smaak en zo. Uh, lees de, lees, de, lees de, de, de bladen er maar op na. Ik bedoel, oh, ja. de serieuze bladen. Oh. Het woord is het wordt, het wordt dus authenticiteit. De mensen willen weer de smaak van vroeger en niet allemaal de opgelegde smaak die de mannen in witte jassen door smaakpanels allemaal ons dicteren. Dus we willen gewoon weer aardappels, gorsneren en geen aspartaan. Juist, de, de, de, de ouderwetse smaak, zoals onze opa's en oma's het vroeger uh, maakten. <laughs> nee, echt waar. Dat is, dat, dat is echt het, het toverwoord, authenticiteit. Ik krijg dat een wil beetje trek in kaneel nu door dit gesprek. <laughs> maar, maar, beetje, er is, er, er, maar het is dus de, de, de, de, de, de twee verdienende bovenlaag, zeg maar, dus jij en ik, uh, die dat zich nou. kunnen permitteren, die verlangen naar terug. Maar gewoon uh, jan het klootjesvolk, zeg maar. Uh, die eet gewoon aspartamebende en ja. wat allemaal in uh, elkaar. Maar de zit je is. nu te beweren dat jij en ik verlangen naar schorseneren? Nou, naar authenticiteit, dat nee. is het overwoord. <laughs> nee. Ook schorseneren, ja, en, en, en peultjes en zo, maar gewoon niet peultjes, uh, uh, maar gewoon, gewoon de ouderwetsche. Ja. ja. Het FGH, ja. weet je nou, wel? Ik, uh, ik ga me erin verdiepen. In de schorseneren, dankjewel in ieder geval. Jij kan het je permitteren, meisje. Nou, ik zal, ik zal eens kijken wat een schorseneren kost tegenwoordig. Dat kost een godsvermogen. Ja. <lacht> nee, dat is echt zo. Nou, dan hou ik het nog winkel. even gewoon lekker bij spruitjes. Ik moet door, want moet ik moet nog maar. een crypto oplossen. Ja, doe maar, doe maar. Dan dag, meisje, succes. Dag, dag, dag. meneer. Meisje. Uh, uh, John of John? John. John, hallo, Goeie, goeiedag. Goedemorgen. Hallo, zeg, um, het is ongelofelijk, maar de crypto was heel ingewikkeld vannacht. Nou, blijkbaar wel, geloof ik. Het nou. ja. vond hem nogal, nogal simpel. Nou, vond je hem te makkelijk? Ik vond hem heel makkelijk. Oké, okay, de opgave was in ieder geval, uh, dat weet ik wel. Ik, ik weet het heus wel wat de opgave was. De opgave was uh, beeldrebus. Klopt. Nou, een beeld is een televisie en een rebus is een stalletje. En dan kom je op het televisiestalletje. Nou, zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ik, uh, ik ga van de week ga ik, uh, ga ik eens eventjes aan de kast schudden bij Omroep Max. En wat eruit valt, stuur ik naar je op. We zijn benieuwd, dankjewel. Hoe heet je voor je achternaam? Pladet. Pladet? Ja, Pladet. Pladet. John Pladet uit? Oosburg. Uit Oostburg, gefeliciteerd! Dankjewel! Doeg! Doeg! doeg, doeg. Dit was nag, voor vannacht. Tot volgende week. Dag!